7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo duidelijk in het NOS Radio 1-journaal... bestuurders en toezichthouders van woningcoöperaties... Slepen minister Blok voor de rechter. Waarom? Dat hoort u later. En in de Tweede Kamer is uh, weer eens uh, over de JSF gedebatteerd. Ook dat hoort u straks. Hier staat NOS-journaal met Jan van der Putten. Bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties stappen naar de rechter. Ze willen voorkomen dat minister Blok flink in hun salaris gaat snijden. Volgens de minister wordt er nog steeds te veel verdiend door de top van de woningcorporaties. De bestuurders en toezichthouders hebben grote moeite met een regeling die hun salaris met 40 tot 70 procent terugbrengt, afhankelijk van het aantal woningen dat een corporatie beheert. Sommige bestuurders zijn bang dat ze hun huis moeten verkopen als het plan van Blok doorgaat. SP en VVD willen ondernemers meer bescherming bieden tegen oplichting... en het opgedrongen krijgen van diensten waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om advertentieruimte in niet bestaande gidsen en spookfacturen. Dit is een groot probleem, zegt VVD-kamerlid van Oosten. Wij krijgen signalen van wel. En sterker nog, er is ook eerder een schatting gedaan door het steunpunt acquisitiefraude... dat dit ongeveer 400 miljoen euro per jaar aan schadepost oplevert... alleen al voor het midden- en kleinbedrijf. De partijen willen de wet veranderen... zodat ondernemers makkelijker van misleidende contracten af kunnen. Het feest rond de inhuldiging van de Nieuwe Koning... begint vanochtend met de koningspelen. Deze Nationale Kindersportdag wordt in Enschede geopend... door prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Ruim een miljoen basisschoolleerlingen doen eraan mee... en het is daarmee de grootste sportdag voor kinderen... die ooit in Nederland is gehouden. Bij een brand in een psychiatrisch ziekenhuis in Rusland zijn zeker 36 mensen omgekomen. Alle patiënten en twee verplegers verloren het leven, zegt de brandweer. Correspondent David-Jan daar zaten zwaar onder de medicijnen. Het was een houten gebouw, dus het brandde heel erg snel en heel erg goed. En er zaten ook nog eens een keer tralies voor de ramen. Dus het was wat onmogelijk om eruit te komen. En vandaar dat het dodental zo hoog is. De vuurzee, het ziekenhuis, 120 kilometer ten noorden van Moskou... brak vannacht uit, waarschijnlijk door kortsluiting. Bijna 10.000 mensen, onder wie president Obama, hebben in Waco in Texas de slachtoffers herdacht van de ontploffing van een kunstmestfabriek. Na de plechtigheid hadden de president en zijn vrouw een ontmoeting met brandweerlieden. De meeste van de 14 slachtoffers waren brandweerlieden. Bij de explosie in het plaatsje West werden de kunstmestfabriek en huizen in de nabije omgeving weggevaagd. De ChristenUnie wil uitstel van de nieuwe wet die illegaliteit strafbaar maakt. Staatssecretaris Steven moet eerst orde op zaken stellen... bij de diensten die het asielbeleid uitvoeren, vindt de partij. Teven heeft, na aanleiding van de zelfmoord van de Russische asielzoeker... Dolmatov beloofd, daar onderzoek naar te doen. Dat moet eerst gebeuren, zegt Kamerlid Voor de Wind. Dan is het logisch, en ook de koninklijke weg... om eerst die verbeterpunten allemaal door te voeren... voordat je weer overgaat tot nieuwe wetgeving... tot mogelijke nieuwe instroom van mensen in de vreemdelingenketen. De strafbaarstelling van illegaliteit staat in het regeerakkoord. PvdA en VVD zijn van plan om het door te voeren... hoewel er binnen de PvdA steeds meer weerstand is. De ChristenUnie is tegen strafbaarstelling. Opnieuw is op internet een bericht verschenen... van iemand die anoniem dreigt met een schietpartij in Leiden. Het dreigement verscheen opnieuw op de site Fortune. Burgemeester Verink van Leiden wilde bij Omroep West... niet te diep ingaan op het nieuwe dreigement. Eerder deze week bleven scholen in Leiden een dag dicht... na een dreigbericht op internet. Bij het Gelderse Weel is gisteravond een Arriva-trein. Mogelijk beschoten, vermoedelijk met een luchtbux. Dat melden Gelderse media. Niemand raakte gewond. Het gaat om de trein van Arnhem naar Winterswijk, waarvan een ruit sneuvelde. Er is aangifte gedaan bij de politie. De trein is doorgereden naar Doetinchem, waar de reizigers zijn overgestapt op een andere trein naar Winterswijk. En dan het weer nog, een flink deel van de dag regen. Later wordt het in het noordwesten droger. Het wordt 9 tot 14 graden. Morgen in het zuidoosten nog wat regen. Verder is het meest droog, maar er is wel veel bewolking. En het wordt een graad of 11. En hoe is het op de weg, Jolanda van der Velden? Twee files op de A15 van Rotterdam naar Europort. Bij Rotterdam-Sjardo staat 2 kilometer. En verderop bij Spijkenissen nog eens 2 kilometer.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 Een van onze sterke punten is uw wegwijs maken in de complexe wereld van arbeidsvoorwaarden. Zodat u tijd overhoudt voor wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van de kringketering. Ja, we maken geen heerlijke amuses, we flamberen geen toetjes... maar we voorkomen wel dat u in de problemen komt als een van uw chefs uitgeblust thuis komt te zitten. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl slash zakelijk.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 Lara Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven chemische wapens in Syrië... stellen president Obama voor een duivels dilemma. Hoe dat zit, hoort u zo. En een debat met staatssecretaris Wekers kwam er niet gisteravond... ...wel een aangeslagen kamervoorzitter van Miltenburg. Als ik u het gevoel heb gegeven dat ik heb gestuurd... ...dan bid ik u daar mijn nederige excuus voor aan. Tja, was enigszins aangeslagen de kamervoorzitter. Wordt u ook zo meer over. We gaan eerst naar een hele bijzondere rechtszaak. Bestuurders en toezichthouders van de woningcorporaties slepen namelijk minister Blok voor de rechter. Ze proberen hiermee de inkomensverlaging die hen treft tegen te houden. Die salarisverlaging zijn het gevolg van de wet normering topinkomens en een speciale regeling die Blok instelde voor woningcorporaties. Omdat er volgens hem daar nog altijd te veel verdiend wordt. Ik had echt verwacht dat in deze tijd, waarin iedereen de broekriem aan moet halen... juist in de corporatiesector, een sector die werkt voor mensen met een kleine beurs... die werkt met gemeenschapsgeld, dat de sector zelf ook al gematigd zou hebben. Dat is helaas niet gebeurd. En dat is dus ook de reden dat we vanaf 1 januari met strenge regels komen. Karin van Dreven is voorzitter van de NVBW. Dat is de Vereniging van woningcorporatiebestuurders. Mevrouw van Dreven, welkom in onze uitzending. hartelijk welkom. Waarom stapt u naar de rechter? Um, nou meneer Blok zegt het eigenlijk niet helemaal goed. Hij zegt wel dat wij voor de mensen met de kleine beurs zijn en dat onderschrijf, onderschrijf ik volledig. Alleen die matiging is wel degelijk uh, doorgevoerd zoals uh, hij ook wenste. Um, wat nu gebeurt, is daardoor, dat door de, uh, wat wij dan noemen in ons vakjargon, de staffel van Blok, dus de verdeling van inkomens over de grote groepen, eigenlijk de hele beroepsgroep wordt geraakt. 99,4 procent. Eh, excessen bestrijden vinden wij uitstekend. En daar hebben we, net zoals het publiek, ons maatloos aan geërgerd. Dat is heel erg slecht geweest. Maar de hele beroepsgroep als excess beschouwen, dat kan, toch, uh, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Want wat, wat, wat zijn de grondslagen waar u bezwaar tegen heeft, dat is dat uh, blok eigenlijk iedereen over een kamp scheert. Want ik dacht juist dat er een indeling uh, naar klassen gemaakt is... met allerlei gedifferentieerde maxima. Ja, maar dat heeft er wel toe geleid dat er tussen de 40% en de 70% reductie is... van het, uh, van het inkomen uh, voor de hele beroepsgroep. En daaraan gekoppeld ook. ja, We hebben onze mond vol dat het toezicht steeds beter moet. En het toezicht wordt ook op die manier getroffen. De leden van de Raad van Commissarissen, waar steeds meer van verwacht wordt. Hmm. U zegt, dan kunnen ze ook geen goed toezicht meer houden... als ze niet goed betaald worden? Nee, want er wordt ook steeds meer van verwacht aan scholing, aan, aan testen, aan opleidingen. Dus uh, ja, wil je daar goede mensen voor krijgen... en uh, die worden ook in een vergoeding gehalveerd. Uh, of misschien nog ergens 70 procent. Ja, met deze persoonlijke verantwoordelijkheid die zij ook dragen... wordt het toezicht natuurlijk toch wel een uh, heel, heel schaal iets. En daarmee creëert minister Blok weer opnieuw problemen, zegt u eigenlijk? Ja, hij probeert... Uh, ja, hij creëert problemen, terwijl hij juist eh, toezicht en het functioneren van coöperaties wil verbeteren. Ja. Nou goed, dan hebben wij eh, eind 2012 nog een belronde gemaakt... en onderzocht hoe het staat met de salarissen. Maar toen bleek nog dat eh, heel veel eh, coöperaties te veel verdiend werd. U zegt ja, dat, dat is inmiddels geregeld? Dat is niet helemaal correct. Volgende week wordt het ook gepubliceerd. Van alle bestaande contracten voldoet 80% eh, aan de eigen eh, beloningscode... En de nieuwe benoemingen vinden eigenlijk vrijwel allemaal plaats binnen de afspraken die gelden. Ja, die eigen beloningscode komt hier een beetje overeen met wat minister Blok wil? Ja, het is fijn dat u dat vraagt, want wij erkennen natuurlijk wat er in de samenleving speelt. En de eigen beloningscode gaat uit van de balken en de norm. Okay. Dus die daar hebben geen problemen mee. Alleen de verdeling over het, uh, de verschillende grote categorieën heeft tot effect dat als je een coöperatie bent van 6.000 of 7.000 woningen, mm -hmm. dat je 70% beloning achteruit gaat. Okay, maar dan, is, dan is dat snel geregeld, want uit de belronde die wij deden bleek dat bij coöperaties met 2500 tot 10.000 woningen bijna 80% uh, eind vorig jaar nog uh, meer verdienen dan was afgesproken. Nou, dat, dat, kan, dat moet u toch de cijfers die wij binnenkort op de Ede-site publiceren, goed, goed analyseren. Want dat klopt niet met het totale overzicht wat we daarin publiceren. Wat ik wel opmerkelijk vind, mevrouw van Dreef, is dat u ja. samen optrekt met de toezichthouders. Um, dat geeft mij een beetje het gevoel dat de toezichthouders um, met u op één stoel zitten. Dat kan volgens mij niet. Nou, het zijn, we hebben beide wel de zorg voor de totale uitwerking. Dus wat dat betreft delen we die zorg. Ja, maar de toezichthouders uh, moeten ook op uw toezicht houden. Ja, dat vind, ik ook, dat vind ik ook. En dat moeten ze ook scherp doen. Maar doordat meneer Blok toch de beloning voor de toezichthouders... ook gekoppeld heeft aan de vergoeding uh, van, van, de, van de bestuurders... Mm. Uh, ja, moeten we toch daar een beetje parallel optrekken. Het zijn overigens twee rechtszaken. Maar we, we lopen inderdaad hand in hand in deze... omdat we beide die zorg hebben voor de uitwerking. Goed. Karin van Dreven, voorzitter van de Vereniging van Woningcorporatiebestuurders. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Twaalf minuten over zeven, door naar Syrië. Sluitend bewijs is er nog niet, maar Amerika zegt aanwijzingen te hebben... dat het regime in Syrië op kleine schaal chemische wapens heeft gebruikt. Het zou gaan om het zenuwgas Sarin, zo zei de Amerikaanse minister van Defensie Hegel. We kunnen niet de origine van deze wapens But maar we geloven dat that any gebruik van chemische wapens in Syrië... Would very likely heel been originated met het Assad-regime. We kunnen niet bevestigen waar die wapens vandaan komen, maar we geloven dat, als er chemische wapens in Syrië zijn ingezet, dit is gedaan door het regime van president Assad. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, hoeveel zekerheid is er nu over het gebruik van die chemische wapens? In een brief heeft het Witte Huis geschreven aan twee senatoren... dat ze varying degrees of confidence hebben. Dus wisselende graden van zekerheid hebben... dat er chemische wapens in Syrië zijn gebruikt. Nou, dat klinkt natuurlijk toch al met al niet heel stevig... dat toch de Fransen en de Britten aan Ban Ki-moon al hebben laten weten... dat er chemische wapens zijn gebruikt. Hè? Dus aan de secretaris-generaal van, van de VN. De Britten hebben zelfs grondmonsters waarin dat Sarin is aangetroffen. Nou, Hegel, die je net hoorde... Die, is zojuist op bezoek geweest in Israël. Heeft daar ook nog eens te horen gekregen... van hoge inlichtingenfunctionarissen dat er chemische wapens zijn gebruikt. Nou, het Witte Huis heeft ook de beschikking over die grondmonsters... maar twijfelt toch nog wat over de herkomst van die monsters... of die niet gebruikt worden door uh, bepaalde partijen... om de Amerikanen te betrekken. Obama wil echt niet over één nacht ijs gaan. Hij wil nog meer onderzoek en uh, bewijs hebben... uit verschillende bronnen, onafhankelijke bronnen van elkaar. Ja, waarom is dat zo? zo belangrijk, die absolute 100% zekerheid? Ja, Obama heeft zichzelf natuurlijk een beetje klem gezet. Hè. Op 21 maart heeft hij gezegd dat als Assad chemische wapens gebruikt... tegen de Syrische bevolking, euh, dan, is dat, euh, dan kan hij dat niet tolereren. Chemische wapens, heeft hij gezegd, dat, zijn, dat is een gamechanger. Dan verandert de positie van de Verenigde Staten. Dan wordt er een rode lijn, dan is er een rode lijn overschreden. Maar ja, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook die formulering. Hè. Varying degrees of confidence is natuurlijk niet heel stevig. Obama houdt daarmee een, een slag om arm. Hij biedt zichzelf nog een uitweg. Hij laat zich in ieder geval zeker niet opjagen. Ook niet door bondgenoten. Ja, en toch zou je kunnen zeggen 70.000 doden in Syrië. Hoe lang wil je nog wachten? Ja, daar heeft u toch wel zijn redenen voor, hè, voor die hele voorzichtigheid. Als de Amerikanen natuurlijk hun gewicht in de strijd werpen, dan is dat een behoorlijk gewicht. Dus daar wil Obama heel voorzichtig mee omgaan. Zeker na twee oorlogen die bloed, zweet en tranen hebben gekost. Maar er is eigenlijk nog een heel veel belangrijke reden. De Amerikanen zijn natuurlijk alles ten strijde getrokken in verband met massavernietigingswapens, wat chemische wapens zijn. En die werden toen niet gevonden in Irak. En Obama wil natuurlijk never nooit zo'n... ...blunder als Bush begaan. Nee, goed. Nou lijkt het er toch wel op dat Obama wat zal moeten... ...dat de druk steeds groter wordt. Ja, in ieder geval van de republikeinen is die, is die druk al aanzienlijk al een hele tijd eigenlijk. Senatoren dringen erop aan dat hij een no-fly-zone gaat instellen boven Syrië... ...en dat hij wapens gaat verstrekken, ook aan het verzet uh, van, uh, in, in Syrië. Nou, Obama zal in ieder geval... Waarschijnlijk nooit grondtroepen gaan sturen naar Syrië toe. Dat zal hij niet doen. Hij zal blijven opereren volgens het principe leading from behind... zoals hij dat ook in Libië heeft gedaan. Hij zal dus het meeste werk willen overlaten aan bondgenoten. Maar ja, tegelijkertijd, als die chemische wapens moeten worden opgeruimd... dan kunnen dat waarschijnlijk alleen maar de Amerikanen doen... met hun luchtmacht of met special forces. Dat, dus dat vroeg of laat die Amerikanen op een, een of andere manier betrokken raken hier... dat lijkt toch wel vast te staan. Goed, dankjewel correspondent Wessel de Jong. We praten uiteraard nog verder over dit onderwerp... want we zijn benieuwd hoe het regime in Syrië reageert. Gezien van Assad. We bespreken dat met correspondent Sander van Hoorn. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. En we praten ook over de ISF, want die wordt steeds duurder door Kamerleden. Ze stellen veel vragen die beantwoord moeten worden. En dat kost geld. Blijf in Den Haag. Eerst de groeiende crisis rond staatssecretaris Wekers van Financiën. Wat eh, wist hij nu wel en wat niet van de grote fraude met toeslagen door Bulgaren? Wekers moet dat in een feit zetten. In ieder geval voor 3 mei. Dat is de afspraak nu. Daarna volgt een debat op 14 mei. En dan pas wordt duidelijk of Wekers kan blijven. Hij heeft meer tijd nodig, staatssecretaris Wekers van Financiën want het lukt hem niet om alle informatie over fraude met toeslagen door Bulgaren... in een paar uurtjes bij elkaar te sprokkelen. De Tweede Kamer is daar niet blij mee. Pieter Omtzigt van het CDA. We hebben de hele middag brieven van de staatssecretaris van Financiën gehad. En om tien voor zeven ook een brief over een feitenrelaas. Geen feitenrelaas, want het was onmogelijk om een feitenrelaas te leveren. Een schandalige flutbrief en kennelijk wordt er een spelletje gespeeld... Want wij willen graag weten als oppositie... wist de staatssecretaris van deze soort fraude? Kon hij het weten? En wanneer is het hem meegedeeld? Daarom vragen wij een brief voor 4 mei... met een totaal feiten helaas, en een debat als eerste na het reces. Hij heeft zelf gesproken over ambtenaren die jokken of niet. Wij denken dat het dan in zijn belang is om snel een debat te houden... Maar nu het feit helaas er niet ligt, moeten we het op 14 mei doen. En daarmee blijven twee belangrijke vragen voorlopig onbeantwoord. Wat wist Wekers nu wel en wat niet? En is de Tweede Kamer wel goed en volledig geïnformeerd? Wekers zegt dat hij niets van de fraude met de Bulgaren wist. Ja, waarom wist hij dat niet? De politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst... en een inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken... die wisten het allemaal wel kan Weker zijn ambtenaren, de medewerkers van de belastingdienst... waar hij de baas van is, nog wel vertrouwen. Jazeker hoor, ik heb uh, een buitengewone loyale uh, belastingdienst... buitengewoon hardwerkende mensen, dus uh, die kan ik zeker vertrouwen. Maar als zij zeggen, u liegt en omgekeerd, dat is toch geen gezonde werkrelatie? Ik, uh, ik kan mij voorstellen dat uh, wanneer mensen uh, op de werkvloer bezig zijn... hard werken, uh, denken van hier is iets niet pluis. Uh, maar ze moeten toch tot, tot uitbetaling van een toeslag overgaan... dat dat uh, uh, bepaalde frustraties oproept. En uh, die mogen ze geven. En ik ga heel graag met alle mensen in de dienst in gesprek. Maar het zal niet allemaal tegelijkertijd kunnen... met de 30.000 mensen van de Belastingdienst. Maar u bent politiek verantwoordelijk ervoor. Natuurlijk, en ik loop voor geen enkele verantwoordelijkheid weg. Ik draag die verantwoordelijkheid. Ja, maar als dit soort signalen u niet bereiken, dat, dan is het eind op zoek. Er bereiken mij natuurlijk tal van signalen rondom uh, fraude met toeslagen... fraude bij de belastingen. Helaas lopen er toch wel wat criminelen rond op de wereld. Als ik bepaalde fraudes tegenkom die een beleidsreactie vergen dan kom ik ook met wijziging van wet en regelgeving. Als we in de uitvoering van de Belastingdienst wat kunnen doen, zullen we het daar doen. Maar nogmaals, het systeem van toeslagen is zodanig ingericht... dat niet alle controle aan de poort, alle controle vooraf kan gebeuren. Nee, dat gebeurt pas achteraf. U blijft zitten waar u zit? Uh, nou, ik zit in elk geval niet op mijn handen. Uh, ik ben hard aan het werk om het systeem fraudebestendiger te maken... en ik blij, ben blij dat de mensen van de Belastingdienst hard aan het werk zijn... daar waar uh, uh, er ten onrechte, ten onrechte uh, toeslagen zijn getoucheerd... dat die worden teruggehaald en dat uh, daders gestraft zullen worden. Nu dus eerst een feitenrelaas, dan een debat. En dan blijkt of Wekers kan blijven zitten waar hij zit... en voldoende vertrouwen heeft van de Tweede Kamer. En dat zei politiek verslaggever Peter Blok... De F-16, het huidige jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht... is steeds minder goed inzetbaar, omdat het toestel sterk verouderd is geraakt. Daarvoor waarschuwde minister Jardine Hennis van Defensie gisteravond... in een kamerdebat over de opvolging van de F-16. Waarvoor de Amerikaanse JSF, de Joint Strike Fighter... tot dusver het meest als kandidaat wordt genoemd. En wat we zien is dat de F-16 uh, al jarenlang in gebruik is. Uh, ruim 30 jaar. Dat betekent dat het jachtvliegtuig op een gegeven moment technisch... maar ook operationeel en economisch verouderd. Wat je ook ziet is dat het steeds minder opgewassen is... tegen de verdergaande uitbreiding van modern luchtafweer. Dat betekent dat de F-16 niet meer kan optreden... onder hoge dreigingsomstandigheden. Dus Zo'n operatie als we een paar jaar geleden hebben gezien in Oeruskan bijvoorbeeld... dat zou nu niet meer kunnen? dan zou ik precies moeten nagaan welk luchtafweer daar op dit moment staat. Maar wat je bijvoorbeeld ziet in Libië is dat wij niet konden vliegen... zonder inzet van een tornado's, een ander jachtvliegtuig... wat in eerste instantie de hete kolen voor de F-16 uit het vuur moest halen. Is het Nederlands luchtruim daarmee nog wel goed verdedigbaar? Het Nederlands luchtruim is nog steeds goed verdedigbaar met de F-16. Maar ik herhaal, de F-16 is wel aan het verouderen. En dat betekent dat we echt een keuze moeten gaan maken voor de vervanging van de F-16. En dat moet zo snel mogelijk en wat u betreft dit jaar? In het regeerakkoord hebben we duidelijk opgeschreven dat er dit jaar een beslissing zal worden genomen over de vervanging van de F-16. En dat is waar we nu naartoe werken. Is dat de reden dat u per se geen nieuwe kandidatenvergelijking wilt? Zoals een deel van de Kamer van u vraagt, de oppositie? Als ik echt had gedacht dat dat noodzakelijk was... dan was ik daar echt wel op teruggevallen. Maar we hebben een kandidaatvergelijking uit 2001. We hebben er een uit 2008. We zijn die nu aan het actualiseren. Er zijn heel veel actuele gegevens beschikbaar en op een gegeven moment moet je ook tot een beslissing komen. En dat doen we heel zorgvuldig, maar een nieuwe kandidaatvergelijking leidt niet tot nieuwe inzichten. Daarmee voert u misschien de argwaan dat het kabinet kost wat het kost afstevend op de aanschaf van de JSF. Ik snap heel goed dat de Tweede Kamer kritisch is. De vervanging van het F-16-jachtvliegtuig is heel politiek geworden. Eigenlijk al jarenlang. Maar we zijn nu bezig met een hele objectieve en valideerbare impact. Straks kan de Kamer ons echt controleren op waarom we dat besloten hebben. Hoe we dat gedaan hebben. Welke argumenten daar aan ten grondslag liggen. Kortom, we zijn te controleren na het delen van de visie... en de vervanging van de F-16 met de Tweede Kamer. U zei ook in het debat... Het kabinet heeft tot nu toe al 3920 Kamervragen beantwoord over de JSF... en dat heeft 14,7 miljoen euro gekost. Is dat niet een beetje veel? Eh, dat zijn heel veel vragen, maar ik, eh, ik, gaf dat niet, ik zei dat niet om, uh, om de Kamer te prikkelen. Ik, zei dat wel in, uh, ik gaf dat eigenlijk als antwoord op een vraag van de heer Knops van het CDA. Die zich afvroeg hoeveel informatie heeft deze Kamer nog nodig om überhaupt tot een afweging te komen. Ik heb daar keurig op geantwoord. Ja, aan het beantwoorden van Kamervragen zit een kostenplaatje vast. Daar verbind ik verder geen oordeel aan. Um, maar het is wel veel geld. En waar bestaan die kosten dan uit? Uh, ambtenaren uh, tijd, het, uh, die, die vragen al beantwoorden, dat gaat niet uh, helemaal uh, automatisch. Er moet wel over nagedacht worden, er moet naslacht, er moet navraag gedaan worden. Uh, daar zit een heel apparaat achter. En hoe meer vragen, hoe meer mensen daarmee bezig zijn. Tja, ze verbindt er verder geen oordeel aan, maar ze vindt het wel veel geld. Minister Hennis was dat in gesprek met verslaggever Wilco Boom. We luisteren naar uh, Mermaid van Train. Oh, oh, oh. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Oh, oh.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 Bij dus, ik zei het al, van Train, van een album California 37. minor Remmers, zo, ben je al een beetje warm, jongen? Beetje aan het basketballen, hè? Kan je, je dan kan ook hockey? of... Uh, nee, joh, helemaal ja. niet. Ik ja, kan helemaal niks, want alles wat motoriek is, daar moet je mij niet voor hebben. Nee, nemen jullie je maar, ging het altijd bij de gymles. Zo eentje, ja. Oh, was je maar altijd het, de laatste? Uh, ja. Mm, maar ja. Daar praten we nog een keer over. Ja. Um, nee, het hele plein, marktplein is volgezet met attribuut een klimwand. Verschillende tafeltennistafels. Nou ja, hele gymlokalen zijn leeggehaald. En dat geldt voor meer pleinen in Bergen op Zoom. Want ook daar doen ze mee aan die koningspelen. 6.000 scholen in het Koninkrijk doen eraan mee. En Bergen op Zoom, heel fanatiek. Alleen de organisatie heeft enige tegenslag op het sint Catharinaplein. Daar kon nog niks opgebouwd worden. Omdat er meer dan 20 automobilisten hun auto ondanks een parkeerverbod hebben geparkeerd. De Berger is nu druk bezig die auto's weg te slepen. En inderdaad, er kwam iemand aangehold. En die zag het, de auto was foetsie. Ja, ach, wat zal ik daarover zeggen? Ik dacht bij mezelf van, uh, ik doe het uh, morgens wel. Maar ja, net te laat. Dus, ja, jammer dan. Het zou wel duur rapje zijn, denk ik, hè? De hele... Sleepkosten? Dat zien we dan wel. Ik bedoel, uh, het is gebeurd en wat uh, moet je er verder mee? De hele plein staat nog vol met auto's eigenlijk, hè? Nou, dat stond ontzettend. Veel, dus daarom dacht ik van, nou, ik ga er niet zo'n haas maken. Ik ben wel wakker. Ja, ik was ook wel wakker, maar dit is laat. <laughs> dus we gaan hem even ophalen bij de genemde haven, dan zien we het wel. Succes ermee. En dan, kijk wat, er en dan, dan kijken we wat de kosten zijn, hè. Bedankt. Ja. Ondertussen wordt op alle andere pleinen nog druk opgebouwd. Daar zijn ze vanmorgen om vier uur mee begonnen. Het is een heel georganiseerd. We gaan eerst naar Wij gaan naar het nu. En dan lopen we door naar Bleekveldje. En dan pakken we de korenbus en dan lopen we door de St. jose komen we terug. En dan weten we alles gehad in hebben wat er staat. Dus dan kan je hier in ieder geval beginnen om een uh, kwart we Even of nee. kijken, we kiezen of. Ja, maar kiezen of. Ja, maar Ja, lopen okay. we daar eerst langs. Eerst langs kiezen. Ja, is goed. Oké. Okay. Alles, alles is open. Geluid ook geregeld. Geluid is alles geregeld. Ja, ja, ja. ja. nee, maar alles je voor je elkaar. Ja, het houdt wat in allemaal. In naam de van de, de, de koning, hè. Ja, ja, ja. Ja, maar we hebben er maar reden, want we zijn nog op zijn, hè. Toch? Hé. En we krijgen een koningin erbij, dus nu hebben we koningin en koningin. Hè? Ja, vindt u het leuk allemaal? Ach, maar ja, ach, god, luister. Toch? Niet dan? Voor mij mag het even zo blijven, hoor. Ik vind het wel gezellig, hoor. Ja, nee, geen probleem. Volgens door doorgaan. Gaat u nog een beetje meesporten ook? Nou, nee, ik ben meer van het coördineren. Oh, u bent meer van het... Ja. ja dus ik zorg dat het... Dat zag er ook zo uit, moet ik ja. zeggen. Oh, nou, nou, dat is goed. Nou, dan we... Beetje druk telefoneren en zo. Goede inschatting. Nee, er zijn nog even wat zaken die nog moeten komen. Want die moet nog een tumblingbaan komen en zo allemaal. Wat? Een tumblingbaan. Wat is dat? Een tumblingbaan. Dat is voor de turnen. Waar de kinderen dus allerlei... Dat is ook op lucht. En waar kinderen dus allerlei oefeningen voor, voor gym kunnen doen. Zonder dat je... Dat is ook een dik kussen, zeg maar. Dus dat je allerlei... Van 12 meter lang allerlei oefeningen te. doen. Hey? Nee, dit is, uh, het is een heerlijk klus en heerlijk kluif, maar we zijn ook met, we hebben drie goede ploegen die uh, volop aan uh, het rijden zijn met alles aan het uh, organiseren. We hebben nogal natuurlijk uh, op verschillende plaatsen, want we zitten op diverse locaties natuurlijk. berg op som is fanatiek. Ja, ja. Nou, ik ben blij dat u dat constateert. <laughs> ik ga naar mijn volgende plaats toe. Groetjes. De peperbus slaat half acht. Tijd om af te ronden. Maar nog even aandacht voor het ballen gooien. Nee, het koningskoppen gooien. Stel je voor een soort ballen met ballen die je daar ook aantreft. En dan heb je hier op een rijtje staan Beatrix, Willem, Alexander, Amalia. En dan kan je dus met ballen tegenaan gooien en dan valt hun portret om. Oei. Keihard tegen Beatrix. Hoppakee. Was dat met je basketbal? Oh jee. Later meer van Bijno Remmers. Na half acht, een emotionele oud-president Bush. Hij opende zijn eigen bibliotheek. Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless.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 met de Citroën C4 rijdt u op één tank van Nederland naar Kopenhagen. Wilt u ook weer terug? Onthoud dan deze zin. Waar is de tankstation? De rijk uitgeruste Citroën C4-collection. Nu al vanaf 19.790 euro. En met de 50-50-deal betaalt u nu slechts 9.895 euro... en de andere helft pas in 2015. Kijk voor de voorwaarden op Citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Let op.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 Bij de Belastingdienst hebben zich de afgelopen maanden 250 mensen gemeld met een geheime buitenlandse bankrekening. Dat is een duidelijke toename vergeleken met eerdere jaren, zegt de Belastingdienst in trouw. In heel 2012 hebben 315 mensen hun geheime bankrekening aan de fiscus gemeld.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 De ChristenUnie wil uitstel van de nieuwe wet die illegaliteit strafbaar maakt. De partij vindt dat staatssecretaris Teven eerst orde op zaken moet stellen bij de diensten die het asielbeleid uitvoeren. Teven heeft beloofd daar onderzoek naar te doen na de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov. NSP en VVD willen ondernemers meer bescherming bieden tegen oplichting en diensten waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten. De partijen willen de wet veranderen, zodat ondernemers makkelijker van misleidende contracten af kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om advertentieruimte in niet bestaande gidsen. En ook spookfacturen zijn voor ondernemers een grote ergernis, zeggen de partijen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl In het zuidoosten van het land is het eerst nog droog met misschien nog een flauw zonnetje. Maar al snel is het ook daar bewolkt en dan gaat het geruime tijd regenen. De meeste neerslag valt in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag. In de loop van de middag wordt het van het noordwesten uit weer wat droger... maar in het zuidoosten van het land blijft het tot ver in de avond aan de natte kant. De temperaturen liggen tussen 10 graden in het westen en noorden... en nog 14 graden aan het begin van de ochtend in het zuidoosten van het land. In de middag wordt het ook daar kouder. De komende nacht liggen de temperaturen rond de graad of 4. Het blijft aan de bewolkte kant met vooral in het zuidoosten nog wat regen. En ook morgen overdag kan er daar nog wat regen vallen. In de rest van het land is het meest droog. Wolken houden wel de overhand. Later op de dag in het westen misschien wat zonneschijn. Er staat dan een noordelijke wind die matig tot vrij krachtig is. En zaterdag wordt het een graad of 11. Zondag halen de thermometers 14 graden. Dan is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon wat vaker. En op de, weg, op de weg is het rustig, volgens ja. mij, Jolanda ja, van der Velden. Het, het rijdt overal goed door, het is uh, dat we nu wat vertraging hebben bij Amsterdam op de A10. Dus de ring west richting Den Haag, daar staat bij de Koentunnel twee kilometer. En straks de zorgwekkende situatie in Syrië, er komen steeds meer aanwijzingen dat het regime van Assad chemische wapens gebruikt. En fijn speculeren over voetbal, wie laat komend weekend punten liggen over een kleine minuut, Tom van het Hek.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 Logisch toch? Want dat is de standaard voor online business. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Ervaar zelf de kracht van een .com domein. Your Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Ook logisch, yourhosting.com. Helaas was iemand ons al voor. Zorg dat het jou niet gebeurt. Your Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks Tom van het Hek, eerst naar Syrië, naar Frankrijk, Groot-Brittannië en Israël. Zegt nu ook Amerika aanwijzingen hebben dat het Syrische regeringsleger... op kleine schaal chemische wapens heeft gebruikt. Het zou gaan om zenuwgas. Om te horen hoe het Syrische regime reageert op deze beschuldiging... gaan we naar het Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn... Sander, hoe aannemelijk is het dat het Syrische bewind... ook echt daadwerkelijk chemische wapens heeft ingezet? Nou, de redenering die de Amerikanen gebruiken die, uh, is eigenlijk omgekeerd. Zeggen. Uh, wij gaan ervan overtuigd dat de chemische wapens in Syrië... nog altijd in handen zijn van de regering. Dus niet in handen van de rebellen zijn gevallen. Dus als ze gebruikt zijn, dan zijn ze gebruikt door de Syrische regering. Hmm. Oké, okay. dat klinkt niet heel erg overtuigend. Nee, maar ja, je ziet dus ook dat de Amerikanen zich uitputten om uh, uh, die marge erin te laten. En uh, op de achtergrond speelt, denk ik, mee dat uh, diverse malen is gezegd... dat als chemische wapens gebruikt worden, dat dan een rode lijn gepasseerd wordt. Maar ja, als je een rode lijn trekt en daar wordt overheen gegaan... dan moet je daar vervolgens wat mee. En daar lijken de Amerikanen op dit moment nog niet echt heel veel zin in te hebben. Nee. Maar waarom zou Assad dan, als er voor zijn regime zulke enorme risico's aankleven. Dat Amerika ja. zich um, gaat bemoeien met dit conflict. Het vergeet en Russen niet, en de Russen en vergeet de de de resten resten niet, hè? Het vergeet de Russen niet. De steun en toeverlaat van de Syriërs... al sinds de begin van het conflict. Uh, Iran natuurlijk ook op de achtergrond. China, Libanon, Irak. Maar de Russen vooral die uh, veto's uitspreken in de VN-veiligheidsraad. Dit is voor hen ook een rode lijn. Dat hebben ze niet zo gezegd, maar ze hebben er wel voor gewaarschuwd. En uh, misschien zullen ze, als blijkt dat uh, Assad inderdaad chemische wapens heeft ingezet... zullen ze niet direct die steun intrekken, maar de druk vanuit het Westen... ja, je kunt het je voorstellen, op Rusland... die wordt dan wel heel erg groot om dat beleid aan te passen. En dat is dus ook weer een uh, opgeteld risico voor de Syrische regering. Mm. Hey, en het Syrische regime en de rebellen beschuldigen elkaar over en wier... Hè, van het gebruik van chemische wapens. Ja. Wie, wie moeten we geloven? Um, nou ja, de Amerikanen die uh, zeggen met een, dus een slag om de arm... dat uh, uh, de Syrische regering uh, ze ingezet heeft. Het klinkt inderdaad... Uh, onwaarschijnlijk dat de rebellen uh, al chemische wapens in, in handen hebben. En, maar, maar er zitten zoveel onduidelijkheden over. Want uh, uh, als de Syrische regering weet wat uh, ik net verteld heb, en dat weten ze, want ze zijn natuurlijk veel slimmer dan ik, dan, dan zien ze die risico's ook. Dus waarom die risico's nemen? Uh, waarom het op zo'n kleine schaal ingezet? Want hm. als je de te, militaire experts een beetje leest, dan, dan, dan gebruik je chemische wapens om een hele wijk te treffen, een heel dorp te treffen of een hele stad te treffen en niet. Uh, enkele tientallen mensen wat nu uh, het geval lijkt te zijn... in die twee gevallen die we kennen... waarbij uh, chemische wapens gebruikt lijken te zijn. Dus dat maakt het alleen nog maar vager. Maar ik, dat, dat kan ik eigenlijk alleen maar verklaren door te denken... dat ze juist hebben geprobeerd te kijken hoe ver ze kunnen gaan kijken of ze die rode lijnen van Amerika kunnen oprekken... terwijl ze tegelijkertijd tegenover Rusland kunnen blijven volhouden... dat zij het niet geweest zijn. Dat de rebellen die chemische wapens hebben ingezet. De terroristen, zoals zij die rebellen noemen. Nou ja, dat, dat is denk ik het spel zoals het op dit moment gespeeld wordt. In al zijn cynisme natuurlijk. Mm. Want we hebben het over chemische wapens waar slachtoffers bij zijn gevallen. Maar vergeet niet dat bij conventionele wapens natuurlijk inmiddels... nou ja, de officiële teller die staat op 70.000 doden in Syrië... Dat was alweer een tijdje geleden. Inmiddels zijn het er eh, nog weer veel meer natuurlijk. Dus chemische wapens of niet, de situatie in Syrië is natuurlijk vreselijk genoeg. Sander van Horen, onze Midden-Oosten-correspondent. Later heb ik trouwens nog een gesprek met het Rode Kruis. Ze zijn op missie geweest naar en Ik hoor van ze hoe het daar geweest is, in Syrië. Tom van het Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Gisteravond twee halve finales in de Europa League. Um, ben jij de avond een beetje doorgekomen? Was het, was het fijn om te kijken? Nou ja, het was natuurlijk na die wervelende Duitse storm <laughs> van de afgelopen dagen met Bayern en Dortmund wel een beetje behelpen. Niet onaardig bedoeld, maar het, is toch, ja, het blijft een etage lager. Er zit toch iets minder gevoel en spanning bij. Maar goed, het is wel een Europees toernooi. De finale is straks in Amsterdam op 15 mei. Chelsea uh, kan dat verloren seizoen toch een beetje goed maken. En uh, gaat dat? ook doen. Dat sprookje van Basel is wel uit. Ze wonnen uiteindelijk uh, was vlak voor tijd. Maar goed, ze wonnen wel met 2-1. Gaan gewoon naar die finale. En die andere wedstrijd, die was eigenlijk wel heel erg aardig. Tussen Vener van Dirk Kuyt en Benfica van Ola John. En Vener speelde hartstikke goed, maar deze zichzelf een beetje te kort. Uiteindelijk slechts 1-0. Slechts 1-0, huh. wel de 0 gehouden. Benfica is een beetje stille favoriet van mij. Vind ik een mooie ploeg, maar kon het gisteren totaal niet waarmaken. Maar goed, die kunnen thuis daar nog wel wat aan doen. Dus daar zit nog wel enige spanning in. Kortom, Chelsea naar de finale en uh, ja, Benfica, Venebadje. Daar kun je volgende week toch nog een keer een beetje voor gaan zitten. Want in de Champions League lijkt het allemaal gespeeld. Dus okay. dan gaan we de spanning een beetje omkeren. Ja, precies. Week. Heerlijk. En, en uh, altijd nog spanning in de, de eigen eredivisie. Ik heb al zin in het weekend. Um, ja. Jij ook, vermoed ik zomaar. Ja, en heel Nederland kijkt dan vooral natuurlijk naar uh, zaterdagavond. Want uh, uh, Vitesse moet van Willem 2 gaan winnen dit weekend. PSV van Groningen, Feyenoord van Heracles. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar NAC tegen Ajax. Ajax door de. Het gelijke spel vorige week tegen Herenvee zichzelf toch een klein beetje onder druk gezet. Moet nog uit tegen eh, NAC en moet nog uit tegen Groningen. En dat zijn nou uitgerekend allebei ploegen die het zeg maar na de winter allebei heel goed gedaan hebben. Dus Ajax moet een van die wedstrijden in ieder geval gaan winnen. Ervan uitgaande dat ze thuis van Willem II volgende week sowieso winnen. Dus de druk is er wel. En ik denk dat iedereen die hoop heeft eh, vanuit die andere steden vooral eh, denkt... ...ja het moet morgen gebeuren. Want als Ajax morgenavond zou winnen van NAC, ja dan, dan met een thuiswedstrijd tegen Willem II voor de boeg is die titel binnen handbereik en is hij eigenlijk vrijwel voor, zeker naar Amsterdam. Mm. Veel mensen denken, ja, daar gaat het misschien wel gebeuren. Het avondje NAC, alles ja, wordt van stal ja, ja. gehaald hè, en, en alles wordt opgepompt en voor NAC is het een heerlijke wedstrijd. Een gewaarschuwd Amsterdams team eh, moet toch in staat zijn om die wedstrijd uiteindelijk toch gewoon in, in voordeel om te buigen. Hoor. Dus Ajax blijft voor mij wat dat betreft nu wel gewoon de grote favoriet voor de titel. Neemt niet weg dat er heel veel Nederlanders morgenavond gaan denken, wie weet, wie weet, wie ja, weet. Dus het, eh, het laatste het spanningsmoment is daar wel, ja. Heerlijk. Tom van het Hek, dank je wel. We gaan daar allemaal naar kijken en luisteren. Dank je. Zo dadelijk, in onze uitzending hoort u de P van de A. Die is verdeeld over het plan om illegaliteit strafbaar te stellen. De ChristenUnie denkt een oplossing te hebben. Uitstellen, hoort u zo. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. De bomaanslagen in Boston roepen in Amerika herinneringen op aan 9-11. En die herinneringen worden u nog eens versterkt door George W. Bush... die toen president was en gisteren heel even op de voorgrond trad. Hij opende zijn presidentiële bibliotheek... in het bijzijn van alle nog levende presidenten. Heroïsche Hollywood-muziek begeleidt de hele ceremonie. De bibliotheek van George W. is de dertiende presidentiële bibliotheek. Wat eigenlijk vooral musea zijn over het leven van een president, of zoals Bill Clinton het zegt. This was the latest, grandest example of the eternal struggle of presidents to De bibliotheken laten zien hoe presidenten altijd bezig zijn de geschiedenis te herschrijven. In het geval van Bush begint hij natuurlijk bij zijn omstreden verkiezing in 2000. In uh, 2000, as some of you may remember, there was a disputed election for several weeks. Ze hadden de inauguration in Washington op schedule. En ik denk dat mijn vrouw en ik de enige democraten op de platform President Carter herinnert zich hoe hij de enige democraat was die bij de inauguratie aanwezig was. Omdat de rest van de partij zo de pest in had over de overwinning die in hun ogen gestolen was. Maar het presidentschap van Bush staat natuurlijk volledig in het teken van 9-11. En dus ook op het museum. As we walk through this library, obviously we're reminded. Uh, the incredible strength and resolve that came through that bullhorn as he stood amid the rubble and the ruins of ground zero het belangrijkste stuk van de tentoonstelling is misschien wel de luidspreker waar de bush sprak staand op de puinhopen van het wtc maar president obama heeft natuurlijk ook een politieke boodschap campaign for reform that's taken a little longer than any of us expected i am hopeful that this year that we bring it home and if we do that it will be in large part thanks to the hard work of president George W. Bush. De huidige president herinnert de republikeinen er fijntjes aan... dat de migratiehervormingen, die hij zo graag wil doorvoeren... al door Bush zijn begonnen. Clinton heeft natuurlijk een wat vrije rol en neemt Bush op de hak. In verband met een ander democratisch troetelkindje, Obamacare. I like president Bush. He's disarmingly direct. Hij is ontwapenend en direct. on German healthcare system he said, I don't know a thing about We hadden een debat over gezondheidszorg en ik maakte een vergelijking met het Duitse systeem. Bush zei ik heb geen idee van het Duitse systeem. En hij won het debat, zegt Clinton. Bush zou een maatschappelijk debat over zijn invasie van Irak verliezen. De meerderheid van de Amerikanen keurt die nu af. Opvallend is dat de belangrijkste figuren uit zijn kabinet die achter de oorlog zaten, Dick Cheney en Donald Rumsfeld, schitteren door afwezigheid. Als Bush al zou twijfelen over Irak, te horen is dat zeker niet. Now we de nations van dictatorship en free people AIDS. And that when our freedom came under attack, we made the tough decisions required to keep the American people safe. Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless. Bij zijn laatste woorden barst hij in tranen uit. Nou, dat hoeft niet hier, want dit is uh, rustig, hè? De weg de ja, van ja, de Vandenvelde, hier ja, en daar, een gebeurt er gebeurt Ja, ja. ja. Uh, ken je die van vanmorgen vloog die nog? Nou, dat is een zwaan op de A2 van Den Bos naar Utrecht. Er ligt nu een dode zwaan. Er zijn twee reizigers ook weer dicht, oh, ja. ja. Tussen Afritkerkdriel en Zalbommel 3 kilometer. Voor de rest, ja, wat vertraging op de A8 richting Amsterdam bij Knoop en Koenplein 2 kilometer. Aansluitend op de A10 voor de Koentenot ook 2 kilometer. Dankjewel. Joronda van den Velden. 13 minuten voor 8 is het. De ChristenUnie wil uitstel van de nieuwe wet die illegaliteit strafbaar maakt. Nou, eigenlijk wil de partij helemaal geen strafbaar stelling. Maar volgens Joël wind is het beter als staatssecretaris Steven... eerst even orde op zaken stelt bij de diensten die het asielbeleid moeten uitvoeren... voordat hij ze weer opnieuw met regels opzadelt. Ja, het voorstel is om voorlopig de wet strafbaarstelling illegaliteit... niet te behandelen in de Kamer. Naar aanleiding van het debat Dolmatof wat we vorige week hebben gevoerd... zijn er een aantal verbeterpunten opgekomen... Ook de inspectie heeft gezegd, uh, laten we die eerst eens uh, gaan doorvoeren. Uh, inclusief een audit, dus inclusief een test of ze goed zijn doorgevoerd. Ook heeft uh, de Kamer een onafhankelijk onderzoek afgedwongen. Nou, dan is het logisch en ook de Koninklijke Weg om eerst die verbeterpunten allemaal door te voeren... voordat je weer to overgaat tot nieuwe wetgeving, tot mogelijk een nieuwe instroom van mensen in de vreemdelingenketen. Waarom is dat logisch? Omdat je nu dus vreselijke resultaten hebt gezien als het gaat om uh, de fouten die er worden gemaakt nu in de vreemdelingenketen. Uh, die fouten zijn via de inspectie naar boven gekomen. Gebrek aan juridische ondersteuning, gebrek aan medische zorg en natuurlijk fouten in het uh, digitale systeem van het IND. Nou, om die fouten er eerst goed uit te halen ja, moet je die verbeterpunten uh, doorzetten. Anders uh, krijg je fout op fout en dan staan we hier volgende week weer met een volgende schrijnend geval. Nou pleit u eigenlijk voor uitstel, totdat het allemaal op orde is. Maar u was toch eigenlijk tegen? Dat klopt. Um, en ik vind dan ook, als we alle verbeterpunten hebben doorgevoerd... Ja, dan komt nog weer die check... En dat is uh, voor mij niet zozeer een vraag. Maar ik hoop voor de staatssecretaris, voor de Partij van de Arbeid en de VVD wel. Namelijk dat we vorige week een besluit van de staatssecretaris hebben gehoord... om dit beleid ook humaner uh, te gaan maken. Nou, ik hoop dat de partijen, inclusief de staatssecretaris... dan opnieuw een afweging gaan maken of de strafbaarstelling... en dus het criminaliseren van illegale, ongedocumenteerde zeg ik liever... of dat dan past in dat nieuwe beleid, zeg maar asielbeleid 2.0... Uh, waar je toe wil naar mogelijk een streng, rechtvaardig, maar ook nu opeens humaan beleid. Nou, past dat daarin, vraag ik me af. Nou, u vraagt zich dat toch niet meer af? Nou ja, ik leg de vraag bij de Partij van de Arbeid en de VVD neer. Ik hoef me dat niet af te vragen. We zijn altijd tegen de strafvoorstelling geweest, de Partij van de Arbeid ook. Maar het zou natuurlijk een uitweg kunnen zijn. En dat bied ik aan aan de Partij van de Arbeid-fractie om uit deze impasse te komen. Nou, dat is heel vriendelijk van uh, Johan Voor de Wind. Hij komt met dit voorstel vlak voor het PvdA-congres morgen. En hoopt dat kritische PvdA-leden zich achter hem scharen. Binnen de PvdA. U weet dat inmiddels waarschijnlijk wel is: een conflict over deze nieuwe wet. Katie Tunstall, Suddenly. I see. Her face is a map of the world. Silver pool Radio en journaal overzicht. Dik de Hark zit naast me. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Op de Nederlandse ambassade in Costa Rica... zit een jongen die eerder deze week een school in Leiden bedreigde. De 18-jarige werd door de politie gevonden in de hoofdstad San Jose... melden bronnen aan RTL-nieuws. De jongen zat in een hotel in San Jose... maar had geen geld meer om het hotel te betalen. Hij is vrijwillig meegegaan naar de ambassade. Het is een jongen die zelf, euh, zelf om te beslissen of hij naar Nederland gaat. De Nederlandse ambassade zou bereid zijn een ticket te betalen. En dan was er op internet ook nog een nieuw dreigement gericht aan Leiden. Op de website van Omroep West een foto van een uh, pistool... met daarboven de datum van gisteren. Een anonieme dreiging met een schietpartij in Leiden. Ik zit niet in Costa Rica, maar ben gewoon in Leiden. Ik zie jullie op Koninginnedag, meldt het bericht in het Engels. Bericht stond net als het eerdere dreigement op de site 4chan. Zwartspaarders melden zich massaal bij de Belastingdienst, schrijft Dagblad Trouw. In de eerste maanden van dit jaar klopten al 250 mensen bij de Fiscus aan... om hun geheime buitenlandse rekening op te biechten. In heel 2012 waren dat er 315. De oorzaken van de massale toeloop, de publiciteit rond het zwartsparen... en de aankondiging van Luxemburg om het bankgeheim op te heffen... zegt de Belastingdienst. Financiële Dagblad opent met het verhaal dat Unilever de dalende margarineverkoop... te lijf gaat. Ze heeft ook over het margarineprobleem. Verkoop van merken als bonus en uh, bloembunt vallen enorm tegen. De reden is dat consumenten de margarine als minder natuurlijk zien... dan boter, roomboter, en dat zet de resultaten van Unilever onder druk. Consumenten wijken steeds vaker uit naar goedkopere huismerken... naar roomboter. Analisten adviseren zelfs om uit de margarine te stappen. Maar de Unilever-top heeft een ander plan. De natuurlijke en gezondheidswaarden nog sterker benadrukken. Voor pagina van het AD een pleidooi van artsen en apothekers... om medicijnen niet meer weg te gooien. Nu gaan medicijnen die patiënten overhouden naar de apotheek... om vervolgens te worden vernietigd. Jaarlijks wordt er zo voor 100 miljoen euro medicijnen weggegooid. En dan spoelen mensen ook nog eens voor tientallen miljoenen... aan ongebruikte medicijnen door de toiletpot. Reden voor het vernietigen is dat de veiligheid na uitgifte... niet meer voor 100 kan worden gegarandeerd. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zegt dat het wel meevalt... met die veiligheidsproblemen. Mensen bewaren die medicijnen heus niet in de oven stelt de organisatie in de krant. Dat hoop ik niet voor. Zijn artsorganisatie, KNMG, pleit nu voor het zielen van dure pillen... om problemen met de veiligheid te voorkomen. En uh, zo zou je ze dus kunnen hergebruiken. In het Algemeen Dagblad een foto van zeven koninklijke kapsels. Zeven Haagse dames lieten zich op het ROC Mondriaan... de typische koepmeer Beatrix aanmeten. Kappers in opleiding oefenen op de bijzondere haardracht van de koningin. Ja, volgens mij veel uh, feunwerk en haarlak komt daar aan te pas. We zien een uh, rode... Volgens mij. Ja, ro, er zit wat verf in een grijze en een blonde koepkoningin. En op de foto wijven alle geknipte dames ook zeer koninklijk naar te lezen. En dan nog wat extreme oranje, oranje koorts. Een man uit Sliedrecht heeft gisteren de gezichten van Willem-Alexander en Maxima op zijn billen laten tatoeëren. <laughs> een verslag daarvan op de website van RTV Rijnmond. Ja, het gebeurt maar één keer in de zoveel tijd dat je een nieuwe koning krijgt. Ik bedoel, het is toch mooi om dat op je lichaam te hebben. De feit krijg ik nooit van mevrouw, echt niet. Net wat ik zeg, je leeft maar één keer, toch? En uh, een keer een beetje versieren van je uit moet ook kunnen, toch? Ja. Nou, mocht de man toch spijt krijgen, ik moet hier even vanbij komen. in ieder geval niet van het geld dat hij aan de tatoeage heeft uitgegeven. Een bekende tatoe-shop in Rotterdam deelde er gisteren namelijk oranje tatoeages gratis uit voor iedereen die het oranje verkleed naar de zaak kwam. Wat heb jij op je billen, Dick? Dick? Doe. Nou. Is die al weg. Jammer, dik de hark. Wat zou die op zijn pillen hebben? Ik weet het niet. Hm, Dacht ik. Dinsdag 30 april, de troonsvissering. Radio 1 is erbij. Van maandagavond 7 uur tot dinsdagavond 11 uur. Het lijkt me een goed moment om deze stap nu daadwerkelijk te nemen. 27 uur non-stop radio, live vanaf de Dam in Amsterdam. Kijk, vlakbij de koningin ben je nu, zie je het nou? Het 17 presentatoren. Dat is nou onze koningin? 23 verslaggevers op 18 locaties. Zie je het nou? Gasten in de studio. We zijn geen toeschouwers meer. De trootswissering. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. Alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Oh. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 De grootste vrijmarkt van Nederland duurt nog tot en met dinsdag 30 april. Nog vijf dagen lang bij Macro de laagste vrijmarktprijzen. Koopjes en buitenkansen in food en non-food. Profiteer van de speciale openingstijden. Bij Macro, partner voor ondernemend Nederland.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 Sta even stil bij de spoorboom. Hoe erg is dat? Niet dus. Want jaarlijks zijn er zo'n 40 aanrijdingen op een spoorwegovergang met ernstige gevolgen. Dus wacht even en blijf leven. Ga naar prorail.nl slash wachteven en beloon jezelf met een slagboomtaart.